Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft 75.000 euro klaar liggen voor degene die kan vertellen waar Bolle Jos is. Jos Leidekkers van 30 wordt gezien als een van de kopstukken van de cocaïnehandel in Nederland en België. Hij is al een tijd voortvluchtig en staat nu op de lijst van meest gezochte misdadigers van ons land... De politie denkt ook dat hij iets te maken heeft met de verdwijning van Naima Jilal. Zij zat ook in de drugswereld en verdween een paar jaar geleden. Vorige week werd bekend dat er foto's waren opgedoken van een dode vrouw die was gemarteld. Waarschijnlijk was zij dat. Voor het eerst sinds 2010 zijn er vorig jaar weer meer winkels bijgekomen. Blijkt uit cijfers van het CBS. Er kwamen vooral een hoop eetplekken bij, zoals bakkers, viswinkels en supermarkten. Voor boekwinkels en schoenenzaken was het een minder vrolijk jaar. Daar verdwenen er een hoop van. Een man uit Alva aan de Rijn heeft het vannacht behoorlijk bond gemaakt. De politie plukte hem bij Leimuiden in Zuid-Holland van de weg voor een heel lijstje aan overtredingen. Zijn rijbewijs was ongeldig, hij had drugs gebruikt, zijn koplamp was kapot, hij gaf een valse naam op en op de stoel naast hem lag een hakbijl. Hij is opgepakt. En de theaterzalen en rode bioscoopstoeltjes zitten nog steeds niet zo vol als voor de coronacrisis. Bij de stad Schouwburg in Utrecht proberen ze daarom meer jongeren naar het theater te lokken. En daarvoor gooien ze van alles in de strijd. Rondom voorstellingen heen, zoals nu bijvoorbeeld de minigolfbanen, dat we dat beeld toch net even aan kunnen passen. Uh, en dat we gewoon een realistische beeld kunnen schetsen van alle tos wat zich hier in de stad Schouwburg afspeelt. Jongeren komen dan voor een potje minigolf naar het theater. En de Schouwburg hoopt dat ze daarna ook blijven plakken voor een voorstelling. Het weer, vanuit het dorpen: steeds meer bewolking, ook kans op wat regen. In het zuiden blijft het grotendeels zonnig. De komende uren breekt de zon overal vaker door en het wordt 11 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Dus Heb je weer het knopje uitgezet soms? Uh, maar uh, nogmaals welkom bij uh, deze rezoen. We gingen hier wat verkeerd in de studio. Maar ondertussen zijn we al gestart met de muziek. David Gilmore. En uh, nogmaals, excuus vanaf deze kant. Wezen. Uh, het ging een beetje rommelig in het begin. Er wat dingetjes verkeerd ingeschakeld en dergelijke. Maar we zijn toch waar we zijn moeten. Uh, nogmaals, uh, lunch doen vanmiddag. Uiteraard weer de gezellige onderwerpen. Lekkere muziek van alle landen, alle talen, alle tijden. Luus aan de andere kant, die wat mededelingen heeft. Middag Dag allemaal. Dus. Middag, Welkom. Ja. Nogmaals, en uh, het weerbericht gaan we doen. Een receptje gaan we doen. En we uh, hebben nog wat uh, agendapuntjes. We gaan deze komende twee uur gewoon lekker vullen. En de volgende plaat is Beeld zonder geluid. En dat geldt eigenlijk wel een beetje voor ons waar er geen geluid in begint. Maar hij is nu weer goed. Hier is Jeroen van de Boom. Leegte aan een volle tafel, dat jouw stoel. Niet is bezet. Stilte in een volle kamer. Leegte in mijn bed. Weten, weten dat je terugkomt. maak nog geen te wachten tot het zover is elke nacht opnieuw beeld zonder geluid woorden zonder stem ik droom nog steeds als ik mijn ogen sluit beeld zonder geluid Pasjeun van de Boom, mooi nummer van hem. beeld zonder geluid. En uh, nou, we hebben de Koningsdag weer achter de rug allemaal en uh, alle festiviteiten. We gaan weer op naar de Pinksterdagen. We gaan op naar Moederdag. Uh, wat nog meer allemaal? We hebben nog dagen wat te goed. We hebben de uh, ondernemersantwoord. We hebben ja. <coughs> wat hebben we allemaal meer? Nou, leuke dagen natuurlijk. En we uh, hopen dat het mooi weer gaat worden dus natuurlijk. Ja, ja, maar dat gaat het sowieso. Uh, we hebben over Moederdag. Dat komt er natuurlijk aan. Het is een zondag. Want weet je dat helemaal van Fede een uh, nieuwe CD gemaakt heeft. Nou, dat weet ik dus niet. Nee, maar heeft nou, dat ga ik iets je bedenken. Moederdag de... te maken, dan, dan ga ik, ja, want dit nummer wat ik nu ga draaien, dat heet namelijk Moeders. Oh, en dat is nieuw. Dat is pas zijn laatste CD. Oh, wat goed. Ja, dat gaan. Vragen of wij wel gegeten hebben. Of onze jassen warm genoeg zijn. Hebben kusjes voor op hele zere plekjes, geven zusjes poppen, broodjes krijgen een trend. Zeggen zul je niet met vreemden meer gaan, wel graag voor het donker thuis. Weten hoe je vlekken uit een bloes krijgt, hoe je kralen aan een draadje rijdt. Weten waar de sla goedkoper is dat je op moet letten voor de graten in de vis zitten aan je bed als je de boef hebt zeggen schat je vader had dat ook snikken als film, sterren doodgaan en tijd wilhelms van de zoon als iemand neerbuigend over vluchtelingen praat en je op een dag gaat Goed, dus heel toepasselijk voor aanstaande moeder dacht natuurlijk helemaal van Veen... en vanaf zijn laatste cd. Jij wist niet dat je een cd gemaakt had? Nee, nee, nee, nee. Ik nee, het heb was meegekregen. Gekregen. Nee, het was een beetje druk. Dit nummer staat er een beetje op. Luus, we hebben natuurlijk heel veel uh, uh, nieuws en uh, beterswaardigheid uh, over de Oekraïners die ook ons dorp uh, gaan... Uh, ja, daar had ik een... Uh... We gaan een aantal bij krijgen. En, uh, natuurlijk uh, zijn wij uh, heel gastvrij hier in Zandvoort om deze groep op te vangen... Um, ik weet ja. niet of, we een, of, of, of onze zon voor zenders luisteren, ZFM. Ik weet het niet. We leuk oh, zijn. Vast, ja. Maar laat ik zo okay. zeggen, voor vandaag heb ik twee Oekraïense nummers meegenomen. Oh, de, oh, de, oh, of de Oekraïense mensen naar ons luisteren. Oekraïense mensen luisteren. Nou weet je, probeer het gewoon, we horen gaan, het We wel. hebben twee nummers eigenlijk die verband houden ermee. Het ene is eigenlijk, het is echt een origineel Oekraïens nummer... en het andere, het zijn twee Nederlanders die een uh, nummer gemaakt hebben... over uh, de president van, uh, ik neem aan de Oekraïne. Uh, we gaan het eerste nummer draaien, dat is een Oekraïens nummer. Dat is uh, deze. hoop ik. Ja, tjeele deen. Тебе een бачила холодний день, а я вся сталася гаряча, як жаря, але не сяла мола біда. Love Без місяця зоря ніхто не Ja, dat was Viviane Moord, heet deze dame. Ja, een heel mooi, nummer. Alleen, ah, heel mooi ja, nummer. Ik heb geprobeerd om een vertaling van te krijgen, maar dat is misschien. Helaas, we kunnen okay. niet zeggen wat over gaat. Het is wel een mooie melodie, in ieder geval. Ja. Deze dame, echt puur uh, op Oekraïens, moet je dan zeggen, gezongen natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja en jij hebt natuurlijk een. En, uh, ja, er regis. komt een, uh, de, laten we het maar gelijk aankaarten. Uh, er komt een informatieavond in verband met de komst van circa 120 vluchtelingen uit de Oekraïne. De gemeente Zandvoort gaat uh, 60 tijdelijke woonunits plaatsen... op het voormalige Korreldeksterrein. Had jij er al iets over gehoord dan? Ja, ja, ja. ja. En in de uh, Curie-Driehoek, beter bekend als het Curie-Deksterrein. Tot nu toe worden Oekraïnse vluchtelingen in Zandvoort opgevangen... in hotels en uh, bij particulieren. Maar daar komt nu dus een flinke locatie bij... De tijdelijke woningen worden zo snel mogelijk gebouwd. En wanneer de eerste bewoners er komen, is nog niet bekend. Maar daar zullen we vast meer horen op de informatieavond. De samenstelling van de groep mensen die daar worden opgevangen is gemengd. Het is dus voor gezinnen met kinderen, maar ook voor alleenstaande. En de bewoners wonen daar zelfstandig. Ze mogen werken en hun kinderen kunnen dan ook gewoon naar school. Afhankelijk van de ontwikkeling, ontwikkelingen in de Oekraïne kunnen ze hier uh, langer blijven wonen. De locatie blijft maximaal 24 maanden staan. De tijdelijke opvang heeft uh, voor iedereen die zich daar zorgen over maakt geen invloed op de planning van de woningbouwplannen op dit terrein. Dat is erg belangrijk natuurlijk. Want er zijn ja. mensen die met die vraag leven natuurlijk. Ja. Het is in, uh, in ieder geval hartverwarmend... om te zien dat er zoveel zandwoorders... Uh, de Oekraïnse vluchtelingen willen helpen. Dus als u hulp uh, aan wil bieden... kan dit via verschillende initiatieven in het dorp. En kijk daarvoor op zandwoord.nl slash Oekraïne... voor de actuele informatie daarover. Uh, op maandag 9 mei... ...organiseert de gemeente een inloopavond... ...voor tijdelijke opvang op het curie Daar bent u vanaf uh, kwart voor acht... ...welkom in de kantine van de Brandweerkazerne ...aan de Lineestraat 2. En als ik het goed heb, is dat uh, volgende week maandag al. Oké. Okay. Aanstaande maandag dus. Nou, belangrijk. Dus bent u geïnteresseerd, ga erheen. Uh, het is uh, altijd fijn als je op de hoofd gehouden wordt. Zeker. Heel belangrijk. Ja. Uh, nou, het toont we weer de gastvrijheid van ons dorp natuurlijk. Hey. Ja. Heel belangrijk. Uh, wie ook een nieuwe CD heeft gemaakt is Berry Hay. Meen je niet? Ja, dat meen ik. Nou Hoe ik, weet jij dan? dat nou allemaal? Hier is het. Just planted a tree in my backyard. Planting a tree in my backyard. Pretty leaves a little higher than me. I promise the water every day roots are set between the stones and the clay. A bird sitting on the branches, whispering at me. When I planted a tree in my backyard, never thought it would turn out this way. I'm gonna get an eye Vergué was dit, uh, wel bekend van de goldering natuurlijk, samen met uh, J.P. Meijers, uh, de laatste CD, Fiesta de La Vida. Mm. Hij rokt nog steeds, zei net. Ja, hij rookte. ook. En, ja, ik heb hij, hem, uh, ja. hij rookt ook nog, geloof ik. Ik weet niet of je rookt en Of je ruikt, dat weet ik niet, maar uh, dat in ieder geval wel. Maar ik heb hem twee jaar of drie jaar geleden uh, gezien in Caprera, ja, de ja. avond van Elvis Presley. Ja, dat was ook gewoon geweldig. Hij woont die man Curaçao, maakt gewoon wel ik, hè? Uh, Aruba, of Curaçao woont hij, geloof ik. Ja, hij woont, uh, daar ja, hij mee. woont niet meer hier. Nee, oké. Okay. Wat ik gelijk heb. Maar ja, het is ongelooflijk, deze groep. Jammer dat het uh, heeft moeten stoppen door de ziekte van uh, een van de leden. Is heel jammer natuurlijk, want het zijn ja. oude grijze rockers... die het al zo lang doen en uh, hele goede muziek van ons altijd gemaakt hebben. Hè? De Golden Eering. Ja, geweldig. zeker. Geweldig. Ja, uh, Lucid is nu weer een, een ruime week geleden, maar uh, Koningsdag was weer als van ouds. Nee, geen ruime week geleden, hè? Ruime week, nou ja. Afgelopen woens? Ja, het is vandaag, ja. dinsdag, ruim een ruime week. Morgen is het een week of niet? Ja, morgen is het een weekje. Ja, okay, okay. Een klein weekje. Geleden. Een, klein, okay, een, we doen een, het een beetje ruimteweek, ja, ja. Nou, het was uh, heerlijk weer. Alleen in de vroege uh, uurtjes was het uh, wel wat fris en zal menig kindje. We staan rillen van de kou op de toch wel drukke en gezellige vrijmarkt. En die was echt leuk. Ik ben er even overheen geweest. Maar was het was gezellig. Alles kon weer en was er weer. De oudbaden, de burgemeester met de kerstverseridders, het optreden van de wapenzangers onder leiding van Maaike Koper van de Turren Dansverenigingen en de spelen. Uh, ondanks dat het wat frisjes was, liepen heel veel dorpsgenoten vrij uitgedorst in het oranje en met een oranje bittertje werd de kou goed verdreven. Uh, de jeugdjaar die kon ze weer naar uh, hartlust uitleven. ...heerlijk na al die jaren corona dat het niet kon en uh, dat deze op de speeltoestellen en dat blijkt toch altijd wel weer een succes te zijn. Later op de dag begon de gezelligheid bij de cafés en brak ook de zon nog eerder door. Bij het wapen trouwens uh, trad het begin van de middag de zangers uh, Jeremy en Mark Meijer op. En dat bracht nog veel mensen op de been. En Ook bij Mio trad een zanger op en was het gezuk. In de Haltersnaat kwamen de festiviteiten wat later op gang. Overal was wel iets te beleven van DJ's tot live optreders. Lauren Harry had een absolute top in huis met van Castle Live. Van Kessel had een mystery kerst meegenomen, dus daar bleef iedereen even op wachten... en het wachten werd beloond, want niemand minder dan onze eigen burgemeester David Molenburg... betrad het podium en speelde daar een paar heerlijke nummers. En je zag dat ook onze burgemeester een hele leuke koningsdag heeft gehad. En welke burgemeester springt zomaar op het podium en gaat even lekker staan rocken, Ik zie mevrouw Halsema niet doen. Ik zie de burgemeester van Amsterdam zeker, dat staat er ook nog even bij, niet doen, nee zeker niet. Het uh, was al met al een hele geslaagde Koningsdag... waar iedereen ontzettend heeft genoten. En iedereen vooral dankbaar was dat het allemaal weer kon. En uh, ja, dat was duidelijk een uiting van twee jaar corona verplicht niet doen. Uh, ooggenoten van de uitzending van het, uh, vanuit Maastricht was ook erg gezellig... wat ik op de TV gezien heb uh, met het Koningsdag. Ja, oh ja, het was allemaal... Uh, uh, Nederland is weer in feeststemming. Ja, ik sprak Duitse leuk. mensen en die, vonden, die waren hier... en die vonden het uh, een unieke gebeurtenis. Ja, dus, ja. wat ik wel leuk vind. Eigenlijk is ook dat een aantal toeristen nog steeds op 30 april uitgedorst naar Amsterdam komen. Heerlijk toch? Ja, die uh, ja. lopen een beetje achter bij de tijd wat dat betreft. Die weten niet dat het verplaatst is. Oh, ja. ja, het is echt gebeurd. Gebeurt ja, nog ja, het, het, het gebeurt natuurlijk nog steeds. Ja, ja, ja. En, en dat getuigt eigenlijk dat we toch eigenlijk wereldberoemd wel zijn met uh, deze traditie. Ja. We gaan muzikaal verder en dat doen we met uh, een man die altijd heel erg bewond, Armand kennen oh. En één van hem ben ik.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 Over de maatschappij en de zin van het leven. En over het nut van een kerk en huisgezin was ze zelf toch geen barst omgeven. En een hele kleppe club van halve zachte spreekt zich tegen. Omdat men altijd voor wat men zou willen en niet heeft gekregen. En daarom zijn ze zo opstandig en staan meteen in de fik. Als iemand hen dan tegenspreekt en een van hem ben ik. Verstand in een akelig heldere kop En alleen door kleding of overtuiging Neemt men hen niet op In de maatschappij van hoge Hogeboorde slijmers Waar alleen plaats is voor Meewaaiers en eigenheimers. En de strooplikkers die zijn tegen de vijftig vet Ongemakkelijk dik Maar zij blijven mager van het denken En één van hem ben ik Ja, allemaal en een van hen was ik. Een uh, protestzanger van een heel aantal jaren geleden. onlangs, over na een paar jaar geleden overleden. Ook hele lekkere nummers gemaakt. Ben ik de min, blommekinders en onder andere deze en een van hen ben ik. We gaan het hele verder doen. En dan gaan we kijken of we daar nog een mededeling voor, de, uh, voor onze luisteraars hebben. Ja? Gaan we het bij elkaar zoeken? We, ja, ik... Uh... Gaan we eerst een beetje draaien weer, oké? Okay? Ja. Oké, okay, doen we dat.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 All my feelings wide awake I'm ik was dit. Uh, Luus, jij hebt een uh, mededeling. Ja, ja want uh, we hebben nu Koningsdag gehad, maar van de week dan hebben we 4 uh, mei, dodenherdenking. En uh, de bevrijding uiteraard. Uh, nou is er op uh, 9 mei, dat is ook volgende week maandag als ik het zo snel uit mijn hoofd deed, is er een, uh, een lezing door Volkert Bloemen, die komt dan uh, vertellen over de wederopbouw van het plan Friedhof tot de realisatie van het boulevardcentrum. Want Zandvoort stond na de Tweede Wereldoorlog... op de zevende plaats van de meest beschadigde gemeente. Wist je dat? Ja, dat was goed. Jeetje. En uh, hotel, het gaat dan ook over het bouw van uh, hotelbouwers... en de omringende bebouwing aan de kop van de zeeweg. Voor iedereen die geïnteresseerd is... Uh, u bent van harte welkom om te komen luisteren. Het lijkt me voor heel veel mensen ook best wel heel erg leuk om dit uh, te, te herbeleven eigenlijk, de opbouw van Zandvoort. Uh, graag vooraf aanmelden via telefoon 023 30 40 700 of ie.elfrink.plus.zandvoort.nl het uh, is maandag uh, 9 mei van 2 tot half 4 in de blauwe tram. En uh, het, uh, de entree is 2,50 euro, inclusief koffie of thee. Dus het lijkt me heel erg ja. leuk voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Geef je op, meld je aan vol, uh, via e.elfrink.plus.zandvoort.nl Heel interessant dit. Echt ja, uh, maar die keer wel, die, die maakt ook heel lekkere muziek hebben. Een Nederlandse zang. Ja, dat ja. is zeker. Uh... Ja, en die heeft een duet met Koen Wouters en dat is een beetje gerelateerd, denk ik, aan de Oekraïne. Uh, mm. Oké. Okay. Papa, waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje. Papa, wie is eigenlijk de pas van de wereld? En moet hij niet een beetje op hem letten?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 Troosten. Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht Maar wie heeft zij om mij in bed te mogen Ik ver...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 Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken. Ja, mijn kleine presidentje. Uh, oh, wat was, uh, een lief nummer. Mooi hè? Ja. Heel toepasselijk in deze dagen ja, van oorlog zeker, en he? ellende. Ja toch? Ja. Vind ik wel in ieder geval. O, we gaan wat anders doen. Uh, gevonden van uh, het uh, HDMZ. Ja, die is dat dicht? Die uh, werd de afgelopen drie maanden nog. Uh, daar werd nog over gesproken, over de toekomst. Het is gesloten. Maar het is uh, gesloten. Uh, afgelopen winter trok uh, de heer Frits van Loenen, Martinet, voorz voorzitter van de werkstichting HDMZ, er drie maanden vooruit om het museum op koers te krijgen. Maar dat is niet gelukt. Nee, helaas. Het is een mooi gebouw. Ja, en uh, het gebouw is nu in handen van Stichting Genevieve... die ook eigenaar is van de kunstcollectie van Van Beelen, Die Dat was zijn opzet om dit uh, te realiseren. Ja, ja. En wat ermee gaat gebeuren is uh, nog onduidelijk. Ja, het gebouw krijgt in ieder geval wel een maatschappelijke of sociale functie. Okay. En uh, Frits van Loenen gaat bekijken hoe zoveel mogelijk... zandvoorters sandvoorte, alsnog het werk van de overledene... Naar Jan van Beide kunnen zien in de toekomst. Jeetje. Wat vind en, jij er nog van? Perso nou, ik wat ik zo erg vind is dat we ons mooie historische gemeenschapshuis moeten wijken daarvoor. Ja. <laughs> ja, toch? Nou, ik wou het eigenlijk net zeggen. Het, is, het staat midden in het dorp. Ja. En uh, het past. Tot, sorry, maar dat is mijn mening. Misschien uh, zeg ik iets heel fout. Maar uh, het past totaal niet in het doorsbeeld. Nou, het, het, het, hoort, het is een beetje gebouwd... in de stijl van Louis Davis-Carré, wat modern is. Ik vind het alleen zo jammer. Ja, maar het daar het. past het ook niet bij. Het ja, is te hokkerig. Het is, het is hokkerig, dat ben ik het met je eens. Ik weet ook niet wat de reden is dat het niet gelopen heeft. Eigenlijk wel jammer natuurlijk. En maar ja, wat ga, ik kan me ook niet voorstellen wat ze ermee gaan doen. Ik zal het ook niet weten. Grand Café? Nou. Ook geen plek? Nee, ik denk niet dat het de bedoeling is. Maar we vertrouwen op de in, inventieve gedachten... van de mensen die er zijn. En, en ik... ik ja, weet je, ik zie in hotels en restaurants ook vaak heel leuke schilderijen hangen van bekende mensen uit het dorp. Uh, die hun kunsten daar laten zien, met hun naam eronder. Uh, misschien is dat ook iets voor deze kunstenaar. Is dat geen uh, leuk idee om uh, een uh, enquête te houden onder de bewoners, bewoners Ja, of Ik denk dat leuk idee. Een, een, uh, hotels of een restaurants, soort, een beetje. Een soort buurthuis. Ja, maar die hebben we er ook al twee van, toch? Ja, maar toch niet daar. Nou, ja, om de hoek zit er een blauwe tram. Ja, maar echt, ja, maar ik, ja. Is ook, ja, weet je wat? Schrijf een prijsvraag uit gemeente, ook zeggen, en een stichting en kijken wat voor ja. leuk ideeën binnenkomen. Ja, toch? Ja. We gaan een beetje Dat is een idee. Ja. Ja. Bonito.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 Qué bonito que te Wat qué bonito que te een cuando te va bonito, qué bonito que te mooie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 Que geen zin heeft, die respira, que que bonito,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 Uh, Volg jij wel eens terug naar die uh, goede oude tijd wat die muziek betreft, uh, Rus? Dat was wel eens leuk. Ja, meestal toe, wel. Maar ja. dan ga ik heerlijk uh, ja. zitten zoeken op... Uh, nou, Weet je, wie ook zo leuk vroeger toen? Johnny en Rijk, wel heel lang geleden. Jeetje. Ja, ja. ja heel leuk. Ik hoor zo af en toe nog graag die oude liedjes. Die oude liedjes uit die goede oude tijd. Ik hoor zo af en toe nog graag die melodietjes Die melodietjes zaten vol gezelligheid Het waren liedjes die je nooit meer kunt vergeten Al zijn de meeste platen nu zo wat versleten Ik hoor zo af en toe nog graag die oude liedjes Die oude liedjes uit die goede oude tijd de spruison van zijn eigen duivenplatje hoog en droog. Je kreeg als Willy Derbyson de tranen in je oog. Dirk Witten had zijn meisje van de zangvereniging. En iedereen zo mee van Nierlo, ben die zingen ging. Zoek de zon op, daar is zo fijn.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 Liedjes als de olieman of ja die is getrouwd. Zijn altijd nog springleven ook al zijn ze nog zo oud. Daar stond die dan, die zenuwenleier van een kleine man. Als Louie David zo met zijn confectie aan, we gaan naar Sanford aan de zee. En is er eens om dat reprijtje met hem mee.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 Uh, Wel al bekend, maar uh, we hebben een belbus op Zandvoort. En uh, even wellicht een overvloed. Per 1 mei zijn de tarieven verhoogd. Hè. Dat is een enkele rit is 1,25 en een retourrit is 2,50 euro. En dat hebben ze moeten doen in verband met de gestegen uh, benzineprijzen. Logisch natuurlijk. Hè. Um, oh, oh, oh, Wat is er lukt? Ja, dat het allemaal maar zo omhoog gaat. Ja, ja, maar ja. Het is natuurlijk, we moeten zijn dat we zo'n initiatief hebben in ons dorp. Daar zijn we het over eens. Hè. ja. We gaan natuurlijk op het eind van het eerste uur af. En dan moeten we maar met een nummer doen, want voor de mededelingen hebben we geen tijd meer voor. Die gaan we in de tweede uur doen, zoals we het zo doen? Ja, ja, ja. ja Oké, okay, dan gaan we eventjes met dit nummer op naar het eind van het eerste uur.